Door met het NOS-journaal. Kiev is vannacht door Rusland aangevallen met drones en raketten. Het was een van de grootste aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad tot nu toe, zeggen de autoriteiten. Volgens de Oekraïnse luchtmacht werd de stad aangevallen met 250 lange afstandsdrones en 14 ballistische raketten. 14 mensen raakten gewond. De aanval vond plaats in het weekend waarin een begin is gemaakt met het uitruilen van krijgsgevangenen. Daarover werden vorige week afspraken gemaakt in Istanbul. Justitie in Amerika gaat voor vele miljoenen schikken met vliegtuigbouwer Boeing na de crashes met 737 Max toestellen die stortten in 2018 en 2019 neer vanwege problemen met sensoren in het beveiligingssysteem. Daarbij kwamen 346 mensen om het leven. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie erkent Boeing dat toezichthouders zijn misleid. Afgesproken is dat het bedrijf 1,1 miljard uittrekt voor een boete... een schadevergoeding aan nabestaanden en investeringen in veiligheid. In ruil daarvoor komt er geen strafrechtelijke vervolging. De verdachte van de steekpartij in Hamburg moet vandaag voor de rechter verschijnen. Het is een Duitse vrouw van 39. De politie gaat ervan uit dat ze alleen handelde. Volgens Duitse media is ze psychiatrisch patiënt. De steekpartij was gisteravond rond 6 uur op het station in Hamburg... Daarbij raakten 18 mensen gewond, vier van hen zouden in levensgevaar zijn. De stuurman van het schip dat donderdag in een Noorse achtertuin belandde... was in slaap gevallen toen hij alleen aan het roer zat. De 30-jarige Oekraïner is opgepakt wegens nalatigheid. Ook de kapitein van het schip is als verdachte aangemerkt. Het 135 meter lange vrachtschip raakte opdrift... voer met flinke snelheid op een oever en miste op enkele meters een woning... De bewoner daarvan sliep door het incident heen. Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog met in het oosten nog wat zon. Later vanuit het westen meer bewolking en veel regen bij 15 tot 17 graden. Morgen ook regen, maar in de middag weer wat zon. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A9, Alkmaar richting Diemen. Voor afwit AMC is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Keep letting you in But I can never trust your kiss again Even rustig luisteren naar Wendy Moore haar song. En als het goed is, is Wendy Moore ook aan de telefoon. Wendy, goedemorgen. Yes, hi. Goedemorgen. Hoi. Um, we gaan het hebben over China. En ook even over, jou, uh, over jouw carrière natuurlijk. Want uh, hoe lang zing jij al? Um, ik zing denk ik sinds mijn 17 of 18 ongeveer. <laughs> en toen is het ook serieus geworden... Nee, dat duurde best wel eventjes. Ja? Uh, het werd pas serieus rond 2019. Uh, toen begon ik ook met schrijven en zo. Uh, en toen werd het echt een droom van me. Dus nog helemaal niet zo lang. Nee. Um, je, je bent nu een soort, nu een soort van professioneel uh, singer-songwriter? Ja. En, en hoe gaat dat? Ja, gaat heel goed. Ik uh, schrijf natuurlijk gewoon al mijn eigen muziek zelf. Ja. Uh, en ik uh, heb ook projecten voor anderen. En ik vind songwriting vind ik echt het leukste om te doen eigenlijk. Oh, Dus je schrijft ook voor andere uh, artiesten? Ja. Oh, leuk. Hey, um, je bent in China geweest. En uh, vertel eens wat over het avontuur, want hoe, hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen? <laughs> ja, dat was echt uh, crazy. <laughs> um, in januari was er een soort TikTok-ban uh, aan de gang met Amerika. En ik zag dan via TikTok dat al die Amerikanen naar een Chinese platform gingen, want volgens mij waren ze een beetje boos. En dat heette Red Note. En normaal ben ik altijd te laat met trends... want ik ben niet zo van de TikTok-dingen en zo. Maar nee. ik dacht, oké, okay, ik ga nu gewoon een keer op tijd zijn. Dus toen heb ik ook een account aangemaakt op dat Chinese platform. En ik ben daar gaan posten. En toen kreeg ik opeens heel veel Chinese volgers... en die vonden het allemaal echt superleuk. Dus toen ben ik eigenlijk heel enthousiast geworden. Toen ben ik verder gaan posten met mijn muziek. En toen werd ik benaderd door uh, het programma Tencent... Uh, ...is het van. Het is een heel groot bedrijf. Uh, dus eerst dacht ik dat het niet echt was. <lacht> ik dacht, nah, <lacht> dat. Worden normaal ingenomen. Ja, precies. <lacht> maar uh, ik uh, ken hier wat mensen die wat bekender zijn in China... ...en die zeiden dat het, uh, dat het ze echt waren. En ze vroegen dus of ik in hun uh, nieuwe programma wilde uh, komen zingen. Toen heb ik drie online audities gedaan... Uh, met eigen nummers, dat was eigenlijk wel het leuke, want vaak uh, hier met talentenshows en zo moet je covers zingen. Maar zij wilde juist heel graag dat ik mijn eigen nummers zing en dat ik uh, over mijn songwriting praat en zo. Dus ik vond dat eigenlijk heel interessant. Mm -hmm. uh, en toen na drie uh, online audities kreeg ik eigenlijk een telefoontje van... ...congratulations, when can you come to Beijing? <laughs> en toen moest ik uh, eigenlijk binnen twee weken moest ik, uh, naar Beijing... Dat gaat, allemaal dus heel... ja, dat gaat allemaal heel snel, hè? Ja. Um, hoe, hoe regel je dat? Je belt naar een, een, een ticketcompany en zegt ik moet tickets hebben en een hotel. Ja, ik heb eigenlijk gewoon alles online uh, heel snel oh, okay. kunnen regelen. Um, is wel een beetje last minute en zo, dus het was even lastig. Maar um, ja, ik ben best wel... Makkelijk daarmee of zo. Ik kan heel hmm. makkelijk dingen spontaan doen. Okay. Dus ik heb daar niet zoveel problemen mee. Nee, dan, <laughs> dan ben uh, ik daar twee keer heen geweest. En dan ga je die kant op. En hoe, hoe word je daar ontvangen? Ja, echt super, super, super lief. Gewoon, iedereen is daar heel lief en, en heel warm. En vooral bij dat uh, programma ook. Ik was eigenlijk heel erg bang dat er een hele grote taalbarrière zou zijn. Maar uh, in China wel. Like in het hele land zelf spreken niet zoveel mensen. Engels, maar bij het programma en de deelnemers die er uh, op die dag ook waren... iedereen strak Engels en ik was super uh, erbij betrokken... en iedereen vroeg steeds of, of, of ik het leuk vond en of het goed ging... of ik iets nodig had. Ze waren zo lief en warm en ik werd zo leuk ontvangen daardoor. En zelfs de jury van het programma was uh, heel, heel lief en enthousiast. Dus, wat wat, wat voor andere varing. deelnemers waren er? Ja, het waren dus eigenlijk allemaal Chinezen... Uh, de competitie werd um, aan mij soort van verteld als een global ding. Maar ik denk gewoon dat er niet veel buitenlanders diezelfde stappen gaan als ik. Dus uiteindelijk waren er um, sowieso. Even dat, dan weet je hoe groot het ongeveer was. Mm -hmm. uh, op die Red Note app waren al iets van 10 miljoen. Uh, hoe noem je dat? Tweets. Maar het zijn geen tweets. Weet je wel. Berichten daarover. Ja. En toen ik daar aankwam, waren er nog steeds mensen... Uh, die auditierondes aan het doen, die ik al online had gedaan. Oh. Uh, en er stonden gewoon... honderden mensen stonden daar. En ze deden het ook in meerdere steden. Dus uh, er waren echt duizenden... Chinezen probeerden... Uh, die competitie in te komen. En ik zat er al in. Uh, toen werd ik naar een ander deel gebracht. Daarover. En daar zaten ongeveer dertig meiden... die ook gecast waren. En die waren ook allemaal Chinees. Maar van allemaal... verschillende delen. Dus het was heel... Interessant, want China is natuurlijk heel groot nou. um, Dus al deze meiden Het was een vrouwencompetitie trouwens Al deze oh, ja? meiden hadden Al een andere cultuur en een ander verhaal um, Het was heel leuk En ja, grappig dat je dat uh, zegt dat het een meidencompetitie was Ja Wist je dat of viel dat daar pas op? Ja, ja ze, ze, ze zeiden tegen mij Het is een female global oh, okay. uh, show ja. En hoe is dat nou verder afgelopen dan? Je gaat uh, optreden ja, ja uh, ik mocht mijn eigen liedje doen. Dus dat was al echt weer heel leuk. Ja, yeah. welke heb je genomen? Hell on Earth Oké. Okay. Ja, en uh, ja, je kan het denk ik... Hoe het er daar uitzag voor mij... Kun je het een beetje het beste vergelijken met X-Factor. Dus zo'n tafel met vier jury's in mm -hmm. zo'n kamer. Mm -hmm. En uh, je moest dan eigenlijk... Uh, geen backing tracks of zo. Er was geen band zoals bij The Voice. Het is gewoon echt ik met een gitaar. En een microfoon en dat is het. Gewoon heel strip het. down een Ja. Ja, eigenlijk en... is dat. Uh, vind, vind ik namelijk een beetje de, de, de truc om te kijken of de artiest goed is. Ja, nou precies. Dus dat ook. Uh, ze wilde eigenlijk ook geen uh, microfoon en zo bijna doen. Maar ik had een <laughs> elektrische gitaar mee. Dus ik moest ja, dan wel. Hebben, ja, dat moet je wel hebben. Dat was een communicatie dingetje. Maar ze vond het oké okay, omdat ik van zo ver kwam. Ja, nou, dat, dat kan ik u misgaan natuurlijk met de communicatie. Uh, je, je hebt meegedaan. En hoe, hoe, ja. ver, hoe verloopt dat dan verder? Is het de jury en, en hoe is de ranking? Ja, nou, uh, ik denk dus... omdat er uh, geen andere Westerse mee hebben gedaan... dat ze de format hebben veranderd. Want ik kreeg dus een berichtje toen ik net terug was... Ja. Uh, dat ze eigenlijk dan de volgende ronde wilden doen... Uh, met drie dagen achter elkaar livestreamen... bij hun op locatie in het Chinees... Nou, ik spreek natuurlijk geen chinees. En ik was net terug, dus ik dacht, van, ja, dat, dat gaat niet. Dus voor mij hield daar het avontuur helaas wel op. Maar ik heb wel nog een bericht gekregen over de uitzending en zo. Dus ze zijn nu daarmee bezig, dus ik denk dat die binnenkort wel wordt uitgezonden. En uh, voor mij was het gewoon een hele leuke en positieve en spannende ervaring... En ik heb heel veel nieuwe contacten gemaakt, daardoor. En ik ben lekker gewoon dat Chinese platform uh, Red Note ben ik verder aan het groeien. En dat gaat heel erg goed. En ik uh, hoop eigenlijk volgend jaar weer terug te gaan naar China. Voor een uh, toentje eventueel. Ja, als je dat uh, zo vertelt hè, en, en, en je wil dan terug... Um, ga, je, ga je dan concerten geven... Ja, dat is wel de bedoeling eigenlijk. Dat wordt en, nu echt wel gevraagd door de Chinezen. Ja, en, en uh, staat er een, een Chinese promotor achter? Of moet je dat ook zelf regelen? Ja, ik ga, dat wel, ik ga daar wel naar op zoek. Maar ik heb wel gewoon uh, goede contacten gemaakt. Dus uh, ik wil eerst dat platform nog wat meer groeien. Ja? En dan, dan ga ik uh, volgend jaar iets inplannen daarvoor. Nou, dan uh, moet je ons zeker weer op de hoogte houden daarover. Absoluut. En dan uh, praten we er zeker verder over. Ja. Wendy, we gaan naar het uh, Start fresh luisteren. Top. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dan nog even een uh, laatste vraag, Wendy. Want uh, uh, wat me opviel toen ik jouw nieuwste nummer hoorde... is dat het uh, uh, ja, echt heel nieuw en heel anders is dan je vorige nummers. Hoe komt dat? Ja... Nou, ik, ik, wilde, ik, ik ben bezig met een EP. Die komt uit op 4 juli trouwens. En mm -hmm. uh, alles is daar best wel... Uh, wat donkerder en hard. Ja. <tossimus> en ik ben zelf... door best wel een uh, verandering gegaan. Omdat ik vroeger... Uh, in het Nederlands jeugdteam zat... van de paardensport. En toen heb ik eigenlijk, ben ik helemaal opnieuw begonnen... Uh, om muziek... Uh, te gaan doen. Ja. Dus ik wilde daar een nummer over schrijven. En ik vond dan... dat dat een hoopvolle uh, vibe moest hebben. En ik was vroeger, toen ik net begon, was ik heel mm -hmm. erg fan van artiesten zoals Shawn Mendes en ja. uh, Ed Sheeran. Dus ik wilde graag een keer een nummer maken die wat meer naar die oude roots van mij ging. Ja, ja precies. Nou, dat, dat, dat hoor je er ook in, want uh, nou, de vorige nummers uh, luister ik zelf ook. Uh, die komen ook nog eens voorbij in mijn playlist. Uh, en hm. die, die zijn inderdaad wat heftiger, zeg maar. ja, wat, ja precies. Uh, dus, uh, en waarom heet het eigenlijk Start Fresh, ook om die reden eigenlijk? Of... Ja, Start Fresh is uh, ja, opnieuw beginnen, gewoon een schone lei. Uh, en dat hoeft dus niet per se te zijn een, een, zo'n groot ding als wat ik heb gedaan. Maar ik heb het juist ook geschreven voor mensen die het bijvoorbeeld moeilijk vinden om uit hun bed te komen... of uh, zich niet goed voelen en dan toch die stap nemen om niet op te geven en door te gaan en gewoon uh, de dag opnieuw beginnen. Ja, ja, nou dat is een hele mooie boodschap, denk ik. Dankjewel, Wendy en uh, succes verder. En op 4 juli dus je EP. Ja. Oké, okay. <laughs> dat houden we in de gaten. Dankjewel, fijn weekend. Dank je wel, fijn weekend. I've been Be the anchor that I threw Stuck in the time slips away But What can I do When I can't seem to move my body I don't wanna feel these feelings I don't wanna fight this fight How could I stay strong against the tide? But it must have me Fresh Goed, we zijn er weer naar Wendy Moore. En het was haar nieuwste nummer, Jammer. Ja, zeker. En ze vertelde nog even net dat er een nieuwe EP op 4 juli uitkomt. En daar staat dit nummer ook op. En het is heel iets anders dan dat ze hiervoor maakte. Maar weer een beetje terug naar het begin, zo vertelde ja, ze Ja, we hadden het net even over de talentenjacht. Daar moesten wij aandacht aan besteden. Carina had ons daar opgezet. En inmiddels zijn Jos en Patricia aangeschoven. Dus we kunnen nog eventjes uh, erover hebben, vlug, kort. Leuk. Ja. Want? Want? Uh, pak de microfoon, stel hem zo af dat je zelf lekker zit. Oké. Okay. Ik uh, had daar een, een, een korte notitie over, want dat kwam gisteren eigenlijk pas binnen bij mij. Maar ik zag ook al foto's over posters en zo. Ja. Die cool. hangen overal? Die hangen overal, ja, als het goed is. En wat staat er allemaal op? Er staat op dat er uh, op uh, 3 juni een talentenshow is. En uh, ja, dat er gewoon jongeren van uh, 0 tot 18. Je maar jammer, je mag niet meer meedoen. Nee. Je valt bij uh, Ja, zijn eigen talent laat zien. Maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat. Maakt niet uit wat. Al kan je op één been uh, drie Inkelen. minuten staan. Al kan je uh, hoelahoepen, uh, zingen, rappen, dansen. En alles Iedereen, van. elk talent is welkom. Elk talent is welkom. Ja. Hoe kom je op het idee om dit te doen? Nou, eigenlijk is het niet uh, ons idee. Het is het idee van uh, vier meiden. Die uh, wonen in de omgeving Haarlem, uh, Overveen. Gewoon, uh, zeg maar, Kennemerland. En uh, zij moesten een opdracht doen voor school. En toen dachten ze, oh, nou, misschien is dat leuk. En toen zochten ze nog een locatie. Nou hebben wij een, een, een, een jongeman bij ons in de uh, sporthal zitten. Met zijn uh, kantoortje, Otman Vertoe. Ja. En doet heel veel voor jongeren. En uh, die begeleidt ze ook met opstarten van bepaalde dingen. En met sport en spel heeft dat te maken. En, uh, nou, en die heeft gezegd, oké, okay, ik wil je wel begeleiden. Misschien kunnen we Jos en Patrice vragen. Of we het in de sporthal mogen doen. En dan zetten we een podium op. En, uh... Ga je gang. Doe je ding. Ja, ga lekker je ding doen. En we hebben een dj, Lady Mix, die komt uh, draaien. En we hebben een... Uh, een uh... Dus, dus die acht uur, dat wordt uh, 23.00. <laughs> ja, ik denk, ik denk het. Nee hoor, nee, tuurlijk kan het ja je hebt, je hebt natuurlijk een, een, een, een, een programmering. Hè? Je begint om zes uur. Uh, er, er doen een aantal talenten mee. Ja. En daarna gaat de Lady Mix nog een beetje tekeer. Precies, ja. ja dus dus mag, ik al... die, mag ik die acht uur ruim zien? Ja, die zou ik zeker, <laughs> ja, dat zou ik zeker uh, zo aannemen. Ja, ze uh, moesten een ja, tijd geven. Het zal organisch ontstaan. Ja, ja. Al, ja, ja. Het zal, uh, de opkomst weten we nog niet. Ja, dus de, de, de aantallen die komen... Maar uh, ja, we verwachten natuurlijk al heel wat leuke dingen. Komt dat uh, uh, eigenlijk allemaal bij die meiden vandaan? Want jullie zijn natuurlijk uh, de, de, de horeca, zou ik maar zeggen, van, uh, van de sporthal. Kolfs ja. Sporthal. Ja. Maar zij moeten alles zelf regelen. Ja, wij hebben er verder uh, weinig uh, bemoeienis mee behalve nee. dat we moeten zorgen dat we alles paraat, <laughs> Dat, alles paraat dat we er zijn ja. en dat we faciliteren. Ja. Moet en, je dan uh, ook. Uh, de sporthal uh, veranderen. Mensen komen binnen met gewone schoenen. En, uh, het is toch een sport. Ja, sport ja, ja, ja, ja, ja. Een houten ja. vloer die uh, voldoet aan sporteisen. Ja, ja, klopt. Ja, we moeten er natuurlijk wel zorgen dat, die, dat de vloer niet, uh, niet beschadigd raakt. Er liggen wel wat matten die we daarvoor kunnen uitrollen. En uh, dat zullen we in de overleg wel, uh, wel gaan doen, denk ik. Want het is natuurlijk een houten vloer. Er zijn ja. maar weinig sportvloeren die uh, sportzalen die, uh, die een houten vloer hebben. En uh, ja, die moeten we natuurlijk wel netjes houden voor het. Kok was er ook altijd heel erg zuinig op en dat zijn wij net zo. Nou, je noemt de Kok, maar ja. Uh, nieuws. Ja, kok. Nieuws is dat de Kok is met pensioen. En het is inmiddels wel wat ouder nieuws, maar Kok is natuurlijk met pensioen gegaan. Ja. Kok zwemmer, daar hebben we het over. En uh, dat is in december gebeurd. heeft een leuk afscheidfeest gehad bij ons in het Sportcafé. Leuke opkomst, daar was hij uh, overigens wel heel zenuwachtig over of er wel mensen kwamen überhaupt. <lacht> um, maar goed, hartstikke leuk. Um, toen hebben wij het dus overgenomen en uh, onvergad, we werden gevraagd om het over te nemen omdat wij het sportcafé deden, nou dat ze, een hele mooie combinatie. Dus zo gezegd, zo gedaan. En we doen het met heel veel plezier. En dat is uh, het stokje overnemen van kok. Dat, dat klinkt heel makkelijk, maar uh, daar moet je nou, nog is, wat... Uh... Het, is, het is niet zo makkelijk, want nee, het is hoor. toch een heel uh, gepuzzel. Ja, ja, heel veel bij kijken. Uh, ja, ja, ja, ja. En, iedereen wil wat in die, uh, die sportzaal. Dat is ja. ook wel een puzzel met tijden. Ja. En, uh... Ook, en er wordt natuurlijk gegrimd door scholen. Ja. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Ja. Dus, maar het is dan... ontzettend leuk om te doen. Ja, zeker. En nu is het leuk dat er, dat er steeds me meer initiatieven zijn om iets leuks te organiseren. Krijg je een beetje daar. verbinding met het, met het dorp hierdoor? Ja. Ik Zeker. wil dat niet uh, bagatelliseren, maar je zit op Duintjesveld. Ja. ja. ja het is toch één tunnel verder als uh, Venemaplein. Ja. ja. Ja, dat klopt hoor. Het is wel zo uh, dat we gaan naar het jaar, we hebben het nu een jaar, uh, dat er steeds meer mensen uh, weet van krijgen. En het gaat van mond tot mond. We nee. hebben we in principe nog helemaal geen reclame gemaakt. Maar er worden natuurlijk wel kinderverjaardagen gegeven. En dat zijn de moeders die kwebbelen die het lekker allemaal door, natuurlijk. Dus van de ene volgt het ander. En dat is wel heel erg leuk hoor. Ja. Ja. Ja. Nou ja. We hebben laatst ook een bruiloft gehad. Een receptie met een, met een lunch. Ook hartstikke ook leuk. leuk. Ook ja. leuk gedaan. En we hebben voor die kinderen een lekkere springkussen buiten. Die kunnen lekker een ding doen. Dus ja, je kan heel veel dingen. Je hebt nou ook zo'n. Zo Zo'n fitnessding voor de, ja. de deur? Ja, ook. Zou ook, ook aanlopen op? Ja, ja 100. Ja, ja, dat heel veel heel mensen leuk. komen erop af. Ja? Heel leuk, ja. En mensen die even langs zitten, denken oh, oh, ik ga even doen van jong tot oud. Ja, dat is echt een heel leuk... Uh, grappig. Ja, ja, het ja. moet een ja. beetje gaan leven allemaal. Ja. Ja. Doe je nog wat met de kramperie eigenlijk? <laughs> Jazeker, ja, zeker. Ja, daar zijn we vorig jaar... De overdekte slaaphal. Ja, Nee, Wat we net al aanhaalden, de, de, de zaal wordt, uh, wordt gehuurd door de Formule er komt de catering in en uh, vrijwilligers allemaal, hartstikke leuk. Um, wij zelf doen uh, uiteraard een barretje buiten en een tent. En, uh, we, we kleden het gewoon heel leuk aan. En uh, hopen dat uh, alle mensen die voorbij komen, dat daar een heel klein deeltje toch nog uh, de afslag naar ons toe neemt. Nou, ja, dat dus is natuurlijk dus ook een camping uh, daarnaast. Ja, ja, ja, die zit er ook bij, een camping. jachtcamping. Dus, van alles en, uh, te doen. De tenten die uh, van de vrijwilligers zitten op de voetbalvelden. Ja. Nee, dat is een hele leuke happening en daar gaan we zeker een aandacht aan besteden. Dan vatten we het nog even samen, uh, Patricia. Mm. Oké. Okay. 3 juni. Talenten. Show. Voor uh, jongeren van 0 tot 18. Uh, je kan je opgeven. Uh, tot uh, 2 juni ongeveer. En uh, iedereen is welkom. Je mag ook lekker komen kijken... Uh, wat je talent, talent ook is. Al kan je met een, uh, een vriendschap op je hoofd lopen. Uh, <laughs> het <laughs> maakt allemaal niks uit. Doe je je ding. Doe je lekker je Doe ding. Je ding ja. Er zijn leuke prijzen. We hebben drie juryleden. Ook niet onbelangrijk. En uh, je krijgt een, uh, een hapje en een drankje. En uh, dat wordt allemaal uh, aangeboden door, uh, door die uh, meiden die die uh, opdracht, opdracht hebben. Ja. hebben. Ja. En uh, nou, dan hebben zij een leuke opdracht om... Uh, om, om een, een studiepunt erbinnen binnenhalen En uh, wij beweren iets leuks uh, voor de jongeren om te doen. een gezellige ja. samenkomst met de ouders en opa en oma, wie er ook komt. Hartstikke leuk. Is. Is. Ja. Opgeven bij, uh, bij jullie, hè? 06 470 250 62. Ja, correct. En op de poster zit ook een QR-code. Dat okay. is ook, uh, ja. allerlei informatie. Uh, en de poster, als het goed is, het. is bij scholen, bij ons bij de Corvors FOMAR, ja. oh, uh, ja, dus duidelijk. ze kunnen zich uh, opgeven. Ik zou zeggen doen. doen. Ja. Ontzettend bedankt voor de toelichting. Oh, en ja, ik wens ja, jullie gedaan. nu alvast veel plezier met de voorbereiding. En uh, 3 juni uh, helemaal veel plezier. Dankjewel. En Dit waren de Strumbella's met Spirits en Ben. We gaan even een uh, duurzame ja, we gaan gesprek. Er even, we gaan er even terug. Uh, Jos en Patricia die waren hier. Uh, uh, ze, ze vergeet van alle spanningen tas mee te nemen. Over het, uh, de talentenjacht op uh, 3 juni. Hè, wat, uh, wat gaat lopen in de koor vooral. En, uh, de posters hangen overal. Dus kijk even of je mee wilt doen. Maar wij waren begonnen met uh, het buurtfeest. Uh, waar jij mee betrokken bent. en We zouden nog even het programma doornemen. Ja, ja. Oh ja, dus we doen het op die, op die volgorde. Um, nou, het, het, het, het programma, ja, even heel, uh, heel kort gezegd... Uh, ik, heb, ik heb hem me hierbij, maar dan kan jij het een beetje toelichten. Ja. Uh, de kofferbakmarkt. daar hebben we het al een beetje over gehad. Hè? Auto's worden aangeschoven, die beginnen om tien uur. Ja, ja dat, dat, daar hebben we het inderdaad buiten de microfoon over gehad. Ja. Um, um, ja, even, even heel kort gezegd, uh, we zijn natuurlijk als organisatie al in alle vroegte bezig... Maar als de mensen om tien uur de Vlemingstraat inlopen, dan uh, zien ze weer een, uh, een bruisende plek met een podium en uh, met dus ook een kofferbakmarkt. Waar je natuurlijk ook eigenlijk al om tien uur, misschien al om negen uur moet zijn om de eerste dingen te scoren. Uh, want de mensen staan dan al uh, lang en breed opgesteld. Uh, we hebben het iets compacter gemaakt dit jaar. Dus een uh, stukje van de uh, zeg maar bij het, uh, bij het basketbalveld, dat uh, mooie stenen plein op de hoek. Uh, die, die, dat stukje straat betrekken we er niet meer bij. Maar het is echt vanaf het uh, podium en dan uh, richting de zeg maar wordt uh, compact opgesteld en inderdaad aansluiten. En uh, we leren van elk jaar natuurlijk het eerste Heb je al jaar. veel inschrijvingen? Hè? We hebben behoorlijk wat inschrijvingen. Dus door het wat aantal minder plekken uh, uh, zitten we ook wat sneller vol. Uh, we hebben dit jaar plek uh, voor 60 tot uh, 80 uh, auto's. Eerst waren dat er, konden er 100 in... Werden er uiteindelijk ook iets van 80. Uh, uh, maar ja, dat is de kofferbakmarkt vanaf 10 uur. En eigenlijk uh, vult dat ja. ook de hele dag een beetje hè, de straat. Uh, dan hebben we iets heel leuks om 11 uur. Uh, of tenminste, om 10 uur staat hier. Oh, ik wou nog even ik terug heb... naar 10 uur. Want ja. om 10 uur staat er ook nog een verbindingsmarkt. Ja. En daarbij. Dat gratis, start... ook nog een gratis koffieontbijt. Precies. Ja, kijk, ik vind, ben heel blij dat jij het programma voor je hebt... en <laughs> ik het allemaal in mijn hoofd heb ja, als, je, als je ernaar vraagt. Uh, uh, het, het begint inderdaad ook allemaal om tien uur... met een fantastisch uh, buurtontbijt... in samenwerking met uh, de opvang van Oekraïners... en ook nog uh, uh, een stichting die betrokken is... om ons uh, vrijwilligers te leveren daarvoor. Uh, dus dat is hartstikke mooi. Uh, het buurtontbijt. Iedereen kan aanschuiven voor een gratis ontbijtje... Om Onder het genot van, een, uh, van de heerlijke muziek van Linmei en Adam Spoor. Uh, om heerlijk de zaterdagochtend op te starten. in, zoals nu voorspeld, een zonnetje. Want vorig jaar stonden we in de regen. In maar het regentje? Dit jaar uh, ja, ja, ja, ja. Is in het zonnetje. En dan kan iedereen uh, genieten van een uh, van ontbijt. Uh, je hoeft je daar uh, niet voor aan te melden. Dus iedereen kan gewoon aanschuiven. en de tafels staan klaar. Uh, uh, tot 11 uur is dat. Uh, uh, en je hoeft ook de rest van de dag uh, geen trek te hebben. Want we hebben weer leuke voet. We Dat is genoeg. Ook, uh, ook de straat opvullen. Uh, vervolgens om 11 uur. Dan nee, ik ga op... terug naar 10 uur. Terug naar 10 uur. De verbindingsmarkt. Ja. Ja, um, uh, Vorige jaar natuurlijk omgedoopt van informatiemarkt naar verbindingsmarkt. En hij is ook toen op een andere plek neergezet. De plek blijft hetzelfde. Uh, de omgeving alleen iets anders. Omdat de kofferbakmarkt dus iets opschuift. We hebben... Uh, nou, Rond de 15 organisaties die komen staan. Zandvoorts, uh, maar ook daarbuiten. Uh, mensen die het gesprek aan willen gaan met de buurt. Uh, maatschappelijk relevante organisaties. Dat is natuurlijk het doel. Er staan ook een aantal politieke partijen die ook in onze buurt Die staan. beginnen al heel langzaam uh, richting verkiezingen te gaan. Uh, nou, We hebben inderdaad meer uh, aandacht van politiek dan andere jaren. Uh, uh, maar wat we bewust hebben gezegd. Iedereen mag zich aanmelden voor de markt. We hebben niet actief bijvoorbeeld alle partijen benaderd. Uh, want het is geen verkiezingsmarkt of zo. Maar ja, als mensen zich willen laten zien vanuit ja, de politiek prima. in deze wijk, ja, ja, ja. is dat goed. En de mensen die er dan niet bij zijn, betekenen dan niet dat die het niet belangrijk vinden. Maar die hebben in ieder geval geen, uh, geen kraampje. Kortom, uh, informatie genoeg. Informatie ja, we gaan genoeg. nog niet naar 11 uur. Nee, Want ik heb er nog een om 10 uur. Wat we nog? Sport en gezondheidsstraat. Ja, precies. Nou, eigenlijk uh, wat ik net in het begin al zei, om tien uur begint eigenlijk alles te rollen. Uh, en anders dan voorgaande jaren, ik noemde net al het uh, versteende pleintje aan de Vlemingstraat, die blijft dit jaar leeg. Uh, want het kinderplein wat om twaalf uur begint, is, concentreert zich dit jaar op het Vlemingplein. Dus uh, dat wordt helemaal opgezet, ook door de scouting daar. En een stukje van de Vlemingstraat wordt een volledig gezondheids en Sportstraat, mm -hmm. uh, samenwerking met Team Sportservers en ook weer een panna knockout kooi, wordt toch weer neergezet. Daar zijn we ook heel blij mee. Toch altijd wel aardig in trek. Uh, ja, en dan uh, heel, een heel stukje bewegen in de straat. En dan, het is aan het begin van de verleemingsstraat, van die kant... Uh, kom je dus eigenlijk sportief het buurtfeest binnen... Uh, via de informatiemarkt en de foodtrucks die daarbij staan. Kom je bij het podium met entertainment... en dus linksaf het verleemingsplein... Uh, okay. De kids-area. Uh, zo ziet de omgeving eigenlijk een beetje uit. En als je dan doorloopt, uh, kom je over de kofferbakmarkt. En uh, kun je daar nog uh, wat mooie dingen in dan scoren. gaan we wel naar 11 uur. Dan gaan we naar 11 uur. Want <laughs> inderdaad, we hoeven niet stil te zitten. Het, het is echt. Ja. Uh, uh, het is misschien stom om te zeggen als, um, als organisator. Maar ik ben echt. Zo trots en zo blij voor alle mensen die meedoen. Gewoon mm -hmm. uh, zaterdag. Want ja, je moet toch altijd maar zien. Hè? Hoe het gaat. En, uh, het zijn toch ook allemaal, uh, we doen het allemaal samen. Uh, een salsa-workshop. Vorig jaar hadden we uh, een line-dance-workshop. Ook dat was heel erg geslaagd. Maar dit jaar, uh, ja, omdat we dachten de zon moet gaan schijnen, doen we het iets uh, meer aan. Dan maar salsa. Een gratis salsa-workshop. En je hoeft geen ervaring te hebben. Mag natuurlijk wel. Uh, maar Inlopen, iedereen, dansen. Iedereen kan meedoen. En het uh, wordt lekker aangekondigd. Het is allemaal bij het podium. Vindt dat, dat natuurlijk plaats. Uh, heerlijk salsa dansen met ze allen. En dan ben ik. De bingo! Ik op, ja, dan ben ik om half één. De bingo, ja. Want om 12 uur, het kidsplein had ik natuurlijk al genoemd. Ja. Uh, de Scouting de Buffalo's gaat daar een fantastische dag gaan mm -hmm. neerzetten voor de, voor, voor de jeugd. Uh, uh, maar ik heb ook nog een basballon. Een basballon, ja, dat is, dat is zo leuk. Die, die komt vanaf het eerste jaar en dan uh, bij het kidsplein ook. En uh, ja, die maakt uh, de kinderen gewoon blij met de mooiste ballonkunstwerken. En oh, dat, ook... dat is natuurlijk een uh, uh, prima programma wat er is. Ja. Het gaat uh, tot, uh, uh, tot vier uur middags door. Nee, tot, tot vijf uur, ja. Ja, oké. Okay. Ja. En um, ik heb ook nog wat artiesten staan. Jeremy, Ivy, Mike Dane, Leslie Rosbach, Kimberly Fransen, ja. Tony Anderson en onze welbekende Lady Mix. Ja. Gebeurt dat door, door de hele middag? Uh, nee, vanaf uh, na de bingo. Dus uh, van half één tot half twee is de bingo. En dan om half, één, uh, half twee uh, begint de eerste artiest. En uh, elke artiest treedt een half uurtje op. Het is allemaal uh, veel Nederlands, maar eigenlijk veel verrassende entertainment. Waar we ook heel blij mee zijn is dat we Kimberly Francis hebben, want ook bekend van Holland Sinkt Hazes en heeft ook een... Uh, een, uh, een nummer laatst opgenomen... met een andere bekende Nederlandse... ik ben zijn naam even kwijt. Ik zit wat minder in de, in de <laughs> Nederlandse muziek... zoals je misschien merkt. Uh, maar ja, dat is gewoon traditioneel. Hè? Het buurtfeest, gezellig opswepen met elkaar uh, een, een heerlijke mm -hmm. middag hebben. En terwijl al die andere activiteiten... dus ook nog plaatsvinden... Um, en om vijf uur hebben we de afsluiting met de traditionele uitreiking van alle prijzen met de loterij. Want mensen kunnen de hele dag door bij onze informatiestand naast het podium, naast bingo kaarten, ja, ja, ja. ook loterijkaartjes kopen. Dus om, uh, dan zijn we rond, denk ik. Om vijf uur zijn we rond? Om, uh, om vijf uur, uh, uh, als je dus een lo loodje hebt gekocht, dan moet je om vijf uur in ieder geval weer er zijn. Het liefst natuurlijk de hele middag, maar dan kan je je oh, Oké. Okay. Nou, We hebben het hele programma doorgenomen, dus ja. ik denk dat het weer een, uh, uh, een mooie en hoop ook een zonnige... 31 mei wordt volgende week. maar in ieder geval bedankt. Ja. Heb je nog een muziekje? Ik heb uh, nog wel een uh, kleine introductie voor uh, Willem uh, Strooman. Uh, voor de kresste concert. Oeh, oeh. Oeh, oeh.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 Voor het laatste onderdeel is weer aangeschoven Willem Strooman van de Stichting Classic Constant, ten eerste gefeliciteerd. Ja, dankjewel. We zijn 25, hè? tenminste. De stichting bestaat de stichting 25 jaar. Bestaat waarvan, ik moet zeggen, ik zelf niet de laatste 25 jaar heb meegemaakt. Want het is natuurlijk... Een nieuw uh, bestuur, hè? Een nieuw bestuur. We hebben het overgenomen. Maar wij zetten het wel voort in hun lijn. En uh, dat gaat, wat dat betreft, erg leuk. We zitten eigenlijk nog steeds in een stijgende lijn met bezoekers. En met oh, ja. Ja, wat er gebeurt. We zijn erg tevreden. Ook met vaste vrienden, uh, Ja, ook. Er komen ook vrienden weer bij. Die mogen zich nog steeds melden bij uh, www.classicconcerts.nl. Uh, maar we hebben dus meerdere vrienden erbij inmiddels. En uh, erg dankbaar, uh, dankbaar mm -hmm. mensen. Denk, dankbaar publiek, zeg maar. Dus uh, we krijgen nog wel eens opmerkingen van spelers van uh, wat was het hier toch een gezellige middag... en wat zijn de mensen toch enthousiast en aardig tegenover. Dat is natuurlijk heel belangrijk als ja. een artiest dat tegen je zegt. Dat zegt een artiest ongevraagd. Ik vraag het er niet naar, maar ze komen er zelf mee. Ah, dat geeft dus wel een beetje de sfeer... Uh... Van de kerk en het concert weer. Ja. Want de, de artiest moet het maken. De, die maakt het natuurlijk. Maar wat er omheen gebeurt, dat is de dat, sfeer. Dat zijn wij. Nou, het gaat al 25 jaar goed. En het zal nog wel 25 ja. jaar goed gaan. Maar, ja. um... En ik moet zeggen, ik heb zelf. Persoonlijk natuurlijk een ervaring. Ik ben 15 jaar heb ik or, uh, concerten in Permanent georganiseerd. Dus ik weet wat organiseren is inderdaad. Ook als gastheer optredend ja. in zo'n ruimte. Mensen te ontvangen alsof het je persoonlijke vrienden zijn. En dan, ja. Dat, uh, nou, dat is sowieso belangrijk natuurlijk. je uh, van hier gaan staan en zingen. Dat is makkelijk schat. Ja, nee hoor. Het gaat dat, echt uh, de hele entourage ja, ja, erin ja, ja, ja. waar wij goed mee bezig zijn. Zelfs zo dat uh, Niklas Deffen... dat is een dirigent van het symfonieorkest Haarlem... Die staat inmiddels 20 jaar voor het orkest. En in die 20 jaar is hij bijna 20 keer ook hier op Zandvoort geweest. Oh, dat is al heel wat. Het is voor hem ook echt een geliefd plekje om op te treden. Hij neemt afscheid, hij stopt. En hij had aangegeven dat hij toch ook heel graag... een keertje in Zandvoort zijn afscheid wilde nemen. Maar onze concerten zijn altijd op de zondag. En het was voor hem volstrekt onmogelijk op een zondag te komen. Mm. Dus we hebben voor hem voor vandaag een Uitzondering gemaakt. Het concert is dus hedenmiddag. Dat is al op zich al een hele verandering. Dat is voor één keer, hè? Oké. Okay. Nee, dat is voor één keer. En uh, nou ja, we zijn flexibel. We hebben wel eens vaker dat we iets uh, veranderd hebben, omdat het omdat mensen ja. zo graag ja. wilden komen en het nou ja, dan doen we het één keer zo. Dus dat uh, doen we vandaag ook. En uh, ik neem, ik neem aan dat je die verandering communiceert... en al, ja. inmiddels al uh, je, je, je kaartenverkoop en de vrienden en zo hebben gereageerd. Ja. Nou is één, één ding waar ik zelf altijd tegenaan kijk. Ik weet in die 15 jaar in permanent mm -hmm. dat ik door omstandigheden één keer een concert op een ander tijdstip heb, heb moeten laten beginnen. En dat dat dus fout ging. Dat ik het weken heb aangegeven op die dag... en dat er evengoed nog mensen verkeerd zijn gekomen. Dus... Uh, ja, daar, er zijn vorige week een paar mensen aan de, aan de dorpskerk geweest van, is er concert? Nee, dus is volgende week. Ja, het is heel spijtig. Maar goed. Ja, nou ja maar dat zijn dingen die gebeuren. En, dat kan ja. gebeuren dus. Maar die uh, Nicolas Devans, die mocht dus voor dit keer ook zijn eigen programma zelf samenstellen. Oh. Het thema is van donker naar licht. Normaal, het voorjaar. Als, ik, als ik je uh, hier heb, dan hebben jullie van tevoren alles al gecheckt. En nu mag hij het helemaal zelf doen. Hij mag het. Ja, nou ja, we hebben het met elkaar overlegd. Oké, okay. uh, okay, duidelijk, duidelijk, duidelijk. En hij kwam uit bij uh, de Overture Leonore van, uh, van Beethoven. En het is niet zomaar een Overture, maar het is echt een complete symfonie voor symfonieorkest. Mm -hmm. En dan komt daarna Jean Siberius het vioolconcert. En daar is een solist. En die solist, dat is Joshua Galas. Die is in 2003 geboren in Brussel. Jongens, amper 223 23 jaar. Is een super talent op de VO. En die komt dus vanmiddag naar Zandvoort... om dus de solo-rol te spelen in uh, dat stuk. Daar mm -hmm. zijn we heel erg blij mee dat hij dat uh, komt doen. Het past wel in ons kader... ook om jongeren een podiumgelegenheid te geven. Dus daarin past het ook nog mm -hmm. een keertje. En dan als laatste... ja, César Frank, de symfonie in D... Dat is een van de grootste werken die César Frank ooit gecomponeerd heeft. Mm -hmm. Maar hij was organist, hij heeft eigenlijk alles voor orgel gecomponeerd. Maar dit stuk is niet voor orgel, het symfonieorkest. Oh. Voor het symfonieorkest. Dus dat is heel een prachtig mooi stuk, wereldberoemd. Dat wordt vanmiddag opgevoerd. En het is dus vanmiddag om, uh, om drie uur. En de entree is al altijd 10 uh, euro. En dan krijg je van mij persoonlijk een kopje koffie of nou, gratis erbij. Nou. Zeggen zeg altijd maar? Dat blijft wel een beetje hetzelfde. Hè? De, de prijs en de koffie. En, ja. en, en, en, en de vriendenkring, die is ja. natuurlijk ook uh, op de sponsoring. Ja. Lukt het allemaal uh, nog? Dat lukt zeker, ja. Met, ook met sponsors. Ja. Nou ja, het, het is natuurlijk uh, 25 jaar is dat zo een beetje uh, doorgegaan. Ja. Doorgegroeid gegroeid ook. Ja, uh, het is niet dat het kabbelt. Maar je, het, is, het is een relatie die je met de mensen aangaat. Ja. Dus je moet blijven investeren in je relatie met. Uh, met, ja, ja, ja. Ook met de investeerders, maar ook met de vrienden en ook met de spelers en zo. Je moet dus goed uh, kijken. Mm -hmm. en, uh, ik had vanochtend een ander interview, daar dus zeiden ze ook: Nou, nou, dus zomaar in, in Zandvoort <laughs> en dan kunt u zomaar van die concerten organiseren. Ik zeg: Wacht even, wij zijn met vier personen en wij zijn heel, wel vriendelijk, maar heel kritisch op wie wij selecteren mm. om mm. te komen spelen. Ja. Het is niet van je op kan ook een stukje op de gitaar. Nee, het, is echt, het moet klasse zijn. Het is absoluut klasse. Ja, ja, ja. wij verrassen de mensen elke keer. En ja, het zijn, we zijn hoofdzakelijk gericht op het lokale publiek van Zandvoort. Het is meestal dus Zandvoorters die komen. En uh, wij spelen in ook op uh, toch een, be een beetje de mix tussen... Easy listening en toch weer iets nieuws oppakken en zo. Mm -hmm. Dat is vandaag dus ook. Ja, die César Frank is een gigantisch stuk. En ja, Jean is dat concert. Dat mm -hmm. is toch een fantastisch stuk. Ik kan het niet anders zeggen. Uit één brok. 25 jaar. Ja. Komt daar een speciaal 25-jarig concert voor? Nou, we hebben... Ja, we komen de, de, de negende van Beethoven gaan we mm -hmm. uitvoeren. Aan het eind van het jaar. Ik weet niet. Ik kan het hier niet vinden. Maar mm -hmm. We hebben een jaarprogramma. En dan komt een keertje de negende van Beethoven en dat is dan onze verjaardag. <laughs> ja, ik moet er altijd denken aan het buitenoptreden hoor, de, de carmina bureaus Daar is het is, daar, en daar is het allemaal mee begonnen. dat jij dat nog weet, want ik woonde nog niet eens hier. <laughs> maar ik ken, dus, ik ken dus alle sterke verhalen eromheen en dat is natuurlijk toch iets... Je, je hoort daar nog steeds iedereen over. Ja, ja, ja, ja, ja. Het was een gigantisch concert. Ook met het optreden van de brandweer erbij. Die alle ja, dingen alles, vast moest gaan zetten. Alles geweldig, ja. Het was geweldig. Het was echt pokken weer. Maar iedereen, ja, toch nee, genoot ja, iedereen ervan. Het was, het was verschrikkelijk En wij spelen gelukkig binnen. Vanmiddag. Ja, dat scheelt ook. Maar ja, we kan, er kan ineens kortsluiting zijn dat het licht het niet doet. En dan, hoe ga je dan... Al die instrumenten kunnen zonder elektra spelen. Kijk. Dus je kan nog wat. Maar hoe... Ga ik het ook lossen met elkaar? Weet je, dus. Het is ook wel eens een uitdaging, hè? Jazeker, ja zeker. Organiseren heb... van een uh, concert is sowieso nou, een uitdaging. Nou, je... Eerst moet je al kijken wie er komt. Ik heb wel eens als organist dat ik in het buitenland heb gespeeld. En stel je voor, je komt ergens aan. En er zijn vriendelijke mensen. Het orgel doet het goed. En krijg ik toegang tot het instrument. En iedereen is aardig voor je. Nou, dit is wel heel aardig meegenomen. Maar ik heb ook heel vaak andersom meegemaakt. Ja, dat kan ook. Eh. Uitgelachen van, wat kom je eigenlijk doen? Ja. Of wat, wat moet jij met het orgel Oeh. boek. Ja. Maar ja, jullie, jullie zijn de andere kant. Jullie zijn uh, de gastheer en gastvrouwen van allerlei ja. uh, goede ja. artiesten. Ja. Het is 25 jaar leuk geweest. Heb je eigenlijk een zomerstop? Ja, we hebben in juli doen we even niks... En in augustus doen we even niks en dan uh, heb ik oh, vorig jaar. Heb ik in die tijd, heb ik dus toen het jubileum van het orgel gevierd. Ja, ja, dat was ook mooi. Had ik zelf georganiseerd, wel met de steun van het klassieke uh, concert. Mm -hmm. maar ja, mijn eigen ervaring als organist en organisator heb ik dat vanzelf ja, voor zelf op poten gezet. En um, dat hebben we vo vorig jaar gedaan. Dat doen we over 25 jaar weer. <laughs> Ik nodig je uit tegen die tijd. Ja, dankjewel. Ja. <laughs> en... Kom jou maar ook. Ja, <laughs> Ja, nee, maar in ieder geval. Ja, gek uh, uit. Maar het is. Uh, uh, het gaat, uh, in september in... gaan we weer verder met het volgende concert. En dan komt er, als het goed is, komt er weer iets met. Uh, hoe heet het? De Prinses-Christina-concours. Dus, uh, de de laureaten van. Laureate van de laureate uh, ja, ja, ja. ja. ja, wel, ja dat is... Ook een jaarlijks, jaarlijks ding, hè? Ja, dat eigenlijk. Is een, we hebben een paar van die jaarlijkse terug. Nou ja, eigenlijk was het concert met Nicolas Deffen ook een jaarlijks terugkomend iets. En ik weet niet hoe die heet, dat is natuurlijk een nieuwe dirigent. En uh, ja, als het lukt gaan we daar volgend jaar ook weer vrolijk mee, uh, mee verder. Nou dan uh, nodigen we je toch in uh, augustus, september nog eens een keer uit... om het jaar uh, voor te bereiden met Klassiek Concerts. Ik kom volgende keer, als ik het geweten had, had ik het nu gedaan. Maar, uh, nee, joh, na, na de zomerpauze is het een mooie... Na de zomerpauze kan ik in ieder geval vast verklappen wat er uh, de komende maanden komt. Ik Mooi. weet wel dat er een aantal leuke verrassingen zijn. Oké, okay, nou dan... We zorgen uh, altijd voor verrassingen. Dan laten we dat even zoals is. Ik wens je heel veel plezier vanmiddag. Dank je wel. Vanmiddag om en... drie uur. Oh ja, drie uur in de kerk. Ja, Protestante Dorpkerk. Dorpskerk op het Kerkplein. En, uh, komt allen. Ik zou zeggen tot ziens, tot straks. Tot ziens, dank je wel. Nou ja, maar dan eerst maar zo'n stukje muziek. Nou ja, we kunnen ook wel even afsluiten. Dan ja? Nou oh ja, dan, uh, Ik wou het toch nog even hebben over uh, de wereldse smaken. Oh, ja. Dat Ga je daarheen? Dat is ook volgende week. Ja, nou... Uh, Want het is ik, hartstikke ik, druk. Je, je haalt het zelf al aan. Ik schijn een, uh, schijn een ander evenement <laughs> te hebben. Maar ja, nou, het, ik ben daar... Ik, ik zie altijd wel het dorp zeg maar, opgebouwd worden. En uh, ik krijg een beetje mee van de sfeer. Maar ik ben nog nooit op dat evenement geweest. Dus... Ik zou het een keer moeten doen. Maar nou ja, het is, uh, dit, het is uh, uh, vier dagen dit jaar. Hè. Ja. Ze beginnen donderdag. Ja, op hemelvaart, ja. Op hemelvaart. En dat is ook bewust gekozen omdat. Oh, uh, je dan, dan heb je ja. vier dagen de tijd. Normaal was het vrijdag, zaterdag, zondag. Nu is het donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Grappig is natuurlijk ook dat het hemelvaartweekend ook bol staat van de toeristen. Ja, ja Die, dus, dus het wordt druk. Het wordt een geweldig evenement. Het, uh, het wordt zonnig, hè? Dat hebben we net beloofd. Ja, hebben we net beloofd. En nou ja. uh, de Lentefair hebben we ook nog op 1 juni. Lentefair. Dus mensen uh, kunnen ook nog naar de markt. Lentefair, markt. Um, Buurtfeest. Buurtfeest. Ja. Nou, daar heb je het wel gehad. Maar goed, het uh, wereldsmaak is dus op het Gasthuisplein. Ja. Van donderdag uh, 29 tot 1 juni. Er gebeurt van alles. Donderdag uh, is het een, uh, een beetje een zandvoors opening. Van Castle Lady Mix komt erbij. Uh, ja, Vrijdag en zaterdag en zondag. ...is er van alles te doen op het podium. Er is ook een open podium. Dus uh, kom gezellig naar het Gastelijksplein... Uh, ...aan het weekend. Kan je Vergeet gewoon, zeker uh, niet de buurtfeest. Ja, nou ja. Kan je, eigenlijk niet, um, kan je daar gewoon heen naar wereldsmaak... ...of moet je een kaartje kopen? Nou, de wereldsmaak heeft een uniek betalingssysteem. Ja. Ik vind het uniek... ...en ik vind het een geweldig ding... ...want je koopt een, een soort creditcard... ...die kan je opladen. Oh ja, en daarmee, en daarmee je... betaal je dan. Ja, en ja. Het, het leuke daarvan is... is mocht je geld overhouden op dat kaartje... maandag staat het op je rekening. Oh, oké. Okay. Nou, dat is netjes. Ja. Of, dan, uh, ja. of kan je het ook nog doneren? Of, uh. Nou, je kan ook... Ja. ja, maar... Ik vind het geweldig, want je loopt altijd met geld... en dan moet je hier betalen. Nu heb je een creditcard, je, je, je laat hem scannen... en je bent klaar. Ja. Kom je tekort, dan waardeer je hem weer op. Dus jij gaat uh, vier dagen lekker eten? Daar heb je grote kans van. Ja, want dat is natuurlijk bij jou om de hoek, Ben. Ja, het is bij mij om de hoek. Dus ik, ik loop daar zeker elke dag wel één keer langs. Ja. En ja, dan, dan zie je zoveel lekkere dingen. Goed, jammer. Voor ja. de techniek en de muziek hartelijk dank. Ja, dankjewel, Ben. Uh, Ger Loopman ja, en Hans bedankt. Botman, dank voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik zie jullie volgende week op allerlei festiviteiten in het dorp. Pelle ja. weekend. Waar? Voilà.